Jobboot met het NOS-journaal. De autoriteiten in India willen een diepgaand onderzoek... naar de oorzaak van de vuurwerkramp van vandaag, meldt de BBC. Daarbij vielen meer dan 100 doden en 400 gewonden. De slachtoffers waren in een tempel bij de stad Colam... voor een vuurwerkshow. De autoriteiten hadden geen toestemming gegeven voor de show. Vermoedelijk is een verdwaald stuk vuurwerk terechtgekomen... in de opslagplaats, waarna een enorme explosie volgde. De Indiaanse autoriteiten willen ook een strafrechtelijk onderzoek... om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de ramp.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 De partijen willen de mini-enquête naar aanleiding van de onthullingen in de Panama Papers. Ze willen weten in hoeverre het Nederlandse belastingklimaat wordt misbruikt. Het zou de eerste keer zijn dat deze vorm van parlementair onderzoek wordt ingezet. Met de mini-enquête kunnen personen en organisaties worden opgeroepen die verplicht moeten meewerken. Ook kunnen mensen onder ede worden gehoord. De Franse wielerklassieke Parijs-Roubaix is gewonnen door de Australier Matthew Heyman. Hij rekende op de wielerbaan van Roubaix af met zijn vier medevluchters. Tom Bonen werd tweede voor Ian Stewart. Stenert. Bonen had als enige ooit de wedstrijd voor de vijfde keer kunnen winnen, maar kwam dus net wat tekort. En dan het weer. Vannacht helder. De temperatuur daalt naar 5 tot 7 graden. Ook morgen zonnig en droog. In het zuiden wordt het zo'n 20 graden, op de Wadden 15. Dit was het en.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 Bij Peaceful Radio Show 1164 hier op CFM Zandvoort. Doe uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. 15 tracks te gaan. En de eerste is weer een, ja, van een nieuwe artiest voor dit programma. Ik heb vreselijk lopen oefen op zijn naam: Woods Love Walk. Uh, zo spreek je het en schrijf je het ook alweer uit. In ieder geval, zijn CD heet Sunrise. En daar gaan we mee beginnen. De playlist kan je terugvinden op uh, peacefulradio.eu. En ik wens je heel veel luisterplezier.